Marnix Sampersen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger zegt vannacht in het noorden van Gaza... 150 ondergrondse Hamas-doelen te hebben gebombardeerd. Het gaat onder meer om tunnels. Bij de aanvallen zouden meerdere leden van Hamas zijn omgekomen. Israël zegt ook een kopstuk van Hamas te hebben gedood. De man zou een leidende rol hebben gespeeld bij het bloedbad drie weken geleden in Israël. Hamas heeft zijn dood niet bevestigd. Een BBC-verslaggever in de Gazastrook meldt chaotische taferelen in de stad Kaan younis Hij spreekt van bombardementen op ongekende schaal. Israël is afgelopen nacht doorgegaan met het uitbreiden van de grondoperaties in Gaza. Ook plaatsen bij ziekenhuizen zouden zijn getroffen. Volgens de verslaggever reden ambulances op de gok in de richting van de explosies, omdat internet en telefoonlijnen eruit liggen. In Iran is een tienermeisje overleden na een mogelijke confrontatie met de moraalpolitie begin deze maand. De 16-jarige was al hersendood. Volgens de mensenrechtenorganisatie werd ze hardhandig aangepakt in de metro van Teheran... omdat ze zich niet zou hebben gehouden aan de strenge kledingvoorschriften. De autoriteiten beweren dat ze flauw was gevallen vanwege een lage bloeddruk... De zaak lijkt op de dood van Massa Amini. Zij werd vorig jaar opgepakt door de moraalpolitie en overleed later. Na haar dood braken er grootschalige protesten uit tegen het Iraanse regime. De verdachte van het bloedbad in de Amerikaanse staat Maine is doodgevonden in een bosgebied. Er werd dagenlang naar hem gezocht. De man van 40 zou woensdag 18 mensen hebben doodgeschoten in een bowlingcentrum en een restaurant. Het lijkt erop dat hij zichzelf om het leven heeft gebracht.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 nick my Zandvoort op deze zaterdag de 28 e We werden even wakker geschud Door de tonen van uh, de Rolling Stones uh, Van het nieuwe album Hackney Diamonds, uh, Mess It Up Uitgezocht door onze Technicus van Dienst, uh, Jelmer Koper Goedemorgen Jelmer Leuk dat, je, le le le leuk dat je er bent Het kan ook gekker hè, met uh, oude muziek Want de Beatles komen ook volgende week Met een, uh, okay. een nieuw nummer uh, okay. uh, ja. Okay. Nou ja inderdaad nieuw Want het is ingezongen door John Lennon In 1978 Twee, maanden voor zijn, uh, twee jaar voor zijn dood En uh, Paul McCartney En Ringo Starr hebben dat afgemaakt Maar goed, we gaan het niet al te lang Over de muziek hebben, want we hebben een uh, vol programma Goedemorgen Zandvoort Nogmaals welkom, uh, wat gaan we allemaal doen? We gaan straks uh, even praten met Flore Cartigny over de 11 stranden tocht volgende week met uh, start en finish in uh, Zandvoort um, op het strand bij. Um Tijn aangesloten. Uh, we gaan praten met Mick Boskamp over de verslavingszorg in Nederland. Uh, er wordt volgende week een nieuwe winkel geopend in de Kerkstraat Doggy Beach House. Uh, daar komen Jolanda en Indy over praten. Uh, we gaan praten uh, in de tweede uur over de bibliotheek, de actuele zaken met Bram Kraaft. Daarna komt uh, wethouder Gertjan jan Bluis uh, uh, bij ons op bezoek om te praten over de begroting. En uh, we sluiten af met een gesprek over de zeevisvereniging die een jeugdstrandvisdag gaat organiseren. Maar goed, we hebben aan de lijn nu uh, Floor Cartigny. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, We gaan praten over de Elfstrandentocht, uh, een groot wandelevenement of jogging of hardloop-evenement, kun je het ook noemen natuurlijk. Uh, dat die uh, dat, dat gaat starten en uh, finissen in Zandvoort bij Tijn Aaksel, dat klopt hè? Ja, klopt op, helemaal. Op 4 uh, november. Het is niet de eerste keer dat uh, die Elfstranden toch wordt georganiseerd? Nee, nee. We zijn ermee be begonnen in uh, 2017. Ja. Uh, toen hebben we het een paar jaar gedaan. En, maar goed, uh, hè, door corona en... Uh, ja, is het, ja, het ook. Ja. Is, bekend, is het eigenlijk gestopt? Uh, ja, dus wij hebben het dit jaar weer uh, opnieuw opgepakt. Oh, wat dus, goed. Uh, ja, ja. Want eerder begon het, ook geloof ik, in Bloemendaal een keer, hè? Is het begonnen? Ja, de route is inderdaad een beetje aangepast. Ja. Uh, de mensen lopen nu echt daadwerkelijk ook elf stranden, uh, dus ook niet in een rondje. Uh, het oh, was dat voor voor, iedereen... de eerste keer wel het geval, in een rondje lopen? Nee, niet. Maar we hebben uh, tussentijd is er ook een, een hartstocht geweest. Uh, dus het concept, uh, maar we ja eigenlijk het concept zoals het er lag, was gewoon heel erg goed. Ja, ja. Elf stranden lopen. Uh, dus we merkten ook dat mensen dat dus, de vraag was ook enorm groot. Van, wat komt die weer, die ja. elf toch? Uh, en hij is er dus hier. Nou, perfect. Uh, de start en finish bij Paviljoen Tijn, daar hebben we het al over gehad. Mensen kunnen 10, 20 en 50 kilometer lopen. En de bedoeling is, geloof ik, dat ze dus bij Tijn zich melden. En dan worden ze met de, met de bus naar de uh, uh, startplaats gebracht. Dat klopt. Klopt, ja. Ja, ja. voor 50 kilometer moet je wel een stukje rijden. Hè? Dan moet je helemaal naar Ter Heide, geloof ik. Klopt, ja. Dus die mensen moeten vroeg op. Ja. Die moeten zich om vijf uur ochtends al melden in het donker. Oh. Dat, ja. is, dat is vroeg, ja. ja. Dat is zeker vroeg, ja. Maar ja, goed, dit zijn de bikkels, hè? Ja, nee, dit die, is absoluut uh, de geit. alle elf ja, lopen. Absoluut, ja. Ja, en, uh, ja, en ja. dan kun je 10 en 20 doen. En uh, ja, 10 is geloof ik uit Noordwijk, dacht ik, uh, in, in die buurt, hè? En 20 uh, vanuit Katwijk, zo'n beetje. Klopt. Uh, ja, ja. Het, is, uh, het is toch een behoorlijke eindstiefel, hè? Ja, absoluut. En door het nulle zand, hè? Dus het ja. is uh, iets anders dan lopen over de weg. Ja, nou, het, li het ligt eraan of het nou uh, vloed is geweest. Want dan, uh, als het app wordt, ja. dan krijg je wat harder strand, natuurlijk. Klopt, klopt. Dus wij adviseren dan ook tegen de duinen aan te lopen als het vloed is. En, uh, ja, dus het wordt echt wel een barre, uh, bar toch? Dat geloof ik graag. Ligt een beetje in ja. het weer ook, natuurlijk. Uh, nou, de, de bedoeling is, uh, of, dat is zeker, dat die uh, mensen, de deelnemers, 35 euro per persoon uh, betalen voor het deelnemen. Ja. En dan kunnen ze ook nog sponsorinkomsten genereren. Hè? Klopt, ja, dat is echt wel uh, hè, ook de reden dat we het organiseren. Naast dat we natuurlijk iedereen ook willen laten zien van hoe belangrijk ook wandelen is en bewegen ja. voor je hart. Uh, maar daarnaast is er natuurlijk ook heel veel geld nodig voor onderzoek. Ja. Um, he, want hart- en vaatziekte ja, is nog steeds doodsoorzaak nummer 2 in Nederland. Ja. Of dus het is gewoon um, ja, belangrijk dat we zoveel mogelijk geld ophalen. Um, en dat laten we eigenlijk doen door de mensen zelf. Dus de deelnemers die krijgen een sponsorpagina en die gaan eigenlijk hun achterban oproepen om zoveel mogelijk uh, te sponsoren. En uh, nou ja, tot nu toe gaat dat ook heel erg goed. Ja, he, ik we uh... hebben al... Uh, ja, meer dan 120.000 euro staat nu al op de nou, teller. Ja, keurig, keurig. Ja, en het, uh, en het gaat uh, hard door. Dus we hopen dit weekend ook nog zoveel mogelijk uh, zowel deelnemers als geld uh, binnen te halen. Huh. Zodat we op 4 november een hele mooie check kunnen overhandigen. Ja, dat zou geweldig zijn natuurlijk. Ja. Um, er zijn nu iets van 2000 deelnemers aangemeld, klopt dat? Ja, ik heb net nog even gecheckt. Uh -huh. We zitten nu op 2002 deelnemers. Oh keurig. Uh, ja, dus dat is uh, keurig. Waarvan dus ook uh, ongeveer 300 mensen die 50 kilometer gaan lopen. Zo. En niet alleen lopen, daar zitten dus ook hardlopers tussen. Okay. Dus die rennen gewoon even. Die zijn om half zes. Die zijn om half zes weer terug, dan of niet. Nee. Ja, maar ja. <laughs> 50 kilometer hardlopen over het zand, uh, ja, dat is natuurlijk uh, redelijk uh, zwaar. Hè? Dat is enorm zwaar. Ja, lijkt, ja. Mij, lijkt ja. mij ook. Maar uh, kunnen mensen zich ook nog inschrijven zeg maar, op de plaats waar die start is? Of, of is, je moet zeg maar, via uh, Tijn Aangesloot dat doen, of niet? Uh, dat, dat vroeg ja, ik nog ja, af. Nou, ja, dat, nou, dat is een beetje. Kijk, wij hebben natuurlijk. Uh, alles gebeurd bij Thijnaargengenoot. Ja, daar, ja, daar hebben we natuurlijk alles leuk op. Daar is entertainment, daar is eten, drinken, daar is gewoon van alles. Uh -huh. uh, maar je moet natuurlijk uh, ja, ook weer eindigen op Thijnaargenoot. Ja. Dus, uh, daarom hebben wij gekozen voor bussen: mm -hmm. hè, dat, we naar de start, dat je naar het startpunt gebracht wordt. Dan heb je ook geen probleem met vervoer. Nee, dat is uh, Ja. En je kan ook met de trein komen, ja. hè, want je wordt natuurlijk gebracht naar je startpunt. Dus, ja. Ja, voor ons was dat een goede oplossing. Er komt natuurlijk wel een enkele vraag van God, uh, ik word afgezet, hè, kan ik ja, dan meteen naar het sta startpunt? Ja. Nou ja, dat, dat is, daar zijn mensen in principe natuurlijk vrij in. Uh -huh. uh, voor ons is het natuurlijk wel goed om te weten wanneer ze dat doen. Begrijpen. Dat we een beetje een inschatting kunnen maken, want mensen krijgen ook nog een hele leuke Elfstranden muts. Oh, wat leuk! Ja, dus het was één mutsenparade <laughs> straks over de stranden. Ja, ja dus dat, ja, dat is perfect natuurlijk. Je kan ook met de auto komen in Zandvoort. Hè? Uh, het liefst niet, het liefst met de fiets of, of lopend, zeg maar. Maar je kan ook parkeren op PZ heb ik gelezen voor 6 euro de hele dag. Klopt. Ja, ja dat, dat is vanaf 1 november gaat dat in. Vanaf 1 november oh ja, natuurlijk. Nou, ja. Ja. Ja. Ja, dat is wel redelijk te doen hè, 6 euro. Want dat is Ze, is ze zeggen ja. dat het zo enorm duur is met parkeren, maar 6 euro per dag ja. uh, is niet echt veel. Uh, Oké, okay, ambassadeur is Barbara de Loren van Nederland in Beweging. Uh, klopt ook, ja. die, die gaat mensen ook ja. enthousiasmeren. Een beetje, beetje ja. uh, zeg maar uh, oefeningen doen van tevoren. Dus die, ja. die, die loopt zelf ook mee, of niet? Loopt ze zelf? Ja, mee? nou, dat, dat, we, zij, wij hebben haar inderdaad gevraagd. Hè, dus zij gaat de warming-up verzorgen. Uh, ja, ja. uh, om iedereen te laten rekken, stretchen voordat mm -hmm. je dat mullerzand door moet. Uh, maar zij is zelf natuurlijk ook super sportief. En ja. dus ze zei, oh, maar ik wil ook lopen. Dus de laatste tien kilometer zal zij zelf ook oh, uh, meeloopen. Ja, ja. ja, ze komen ook langs Noordvoort. Dat is zeg maar de... de... Uh, ja, een stuk strand uh, wat eigenlijk stil moet zijn daarin voor uh, beesten die zich uh, daar kunnen uh, nestelen en een beetje uitrusten dat is, uh, Noordvoort ken je hè? Uh, uh, uh, dat is tussen Sanford en Noordwijk een, ja. stu een stuk strand waar eigenlijk uh, mensen niet mogen komen ja maar dan lopen ze eromheen of zo? Of, uh, is, is daar ja, ze moeten een stukje, stukje van het pad af, zeg maar. Ja, door, uh, ja dat, dat is inderdaad, dat, is, dat was nog wel een ding. Je uh -huh. moet overal vergunningen voor hebben. Tuurlijk, ja. ja. Uh, dus, uh, maar goed, wij hebben een, uh, ons productiebureau heeft dat fantastisch geregeld. Die hebben daar uh, dat allemaal weten te omzeilen, ja, dat top. dat het gebied uh, in rust blijft. Huh. Ja. Huh. Dus dat, dat is een rekening mee gehouden, ja, dat lijkt me oh, wel, rekening, ja. Doe de Hartstichting nou ook die, die uh, surftocht, uh, uh, die grote surftocht? Ja, ja, he, die doet ja. de Hartstichting ook, hè. Daar, ja, daar, nou, dat... daar wordt enorm veel geld mee opgehaald, hè. Ja, dat is echt fantastisch. Uh, dat is eigenlijk een soort, uh, ja, in, in actie voor, ik ja. dat... Uh, uh, ja dat dat uh, wat zij uh, presteren ja. uh, dit jaar over een miljoen aan sponsorgeld opgehaald On onvoorstelbaar hè ja, ja, ja. ja is onvoorstelbaar het is natuurlijk ook een hele uh, bijzondere tocht hè mm -hmm. dat dat uh, ja dat kitesurfen dat is natuurlijk ook een wereldje Nee, dat klopt, dat klopt. We hebben hier, ja, we hebben hier ook wel eens iemand gehad in de uitzending die erover verteld heeft. Want er moet natuurlijk een goede winst staan. Uh, ja, ja, ja. Ja, Volgens mij is dat nog zwaarder eigenlijk dan het lopen, denk je niet? Nou, dat denk ik wel. Ja, nou, dat ja, denk, dat ja, denk ja. ik ook wel inderdaad. Maar goed, de 116.000 euro uh, of 120.000 euro waar je het over had, dat zijn met een sponsorinkomsten, zeg maar. Ja. En dan heb je natuurlijk van die 2000 deelnemers, maar 35, dat komt er nog bij natuurlijk. Hè. Klopt. Ja, dus die komen er nog bij. Dat zijn de inschrijfgelden die we natuurlijk ook hebben. Ja, ja. En, uh, ja. en, en wat ik al zei, we zijn natuurlijk. Uh, kijk, dit soort events dat groeit. Hè? Dat groeit ja, ieder jaar. Dat zeker. wordt ieder jaar wat meer ja. groter. Uh, dus wij zijn uh, voor dit jaar natuurlijk heel blij al met dit resultaat. Ja. Maar wij hebben echt grote plannen voor de toekomst met deze tocht. Oké, okay. leuk. En, ja. en mensen kunnen zich nog aanmelden. Komende uh, uh, zonnehode week is het, 4 november. Uh, ze kunnen zich nog aanmelden zeg maar, bij Tijn als, uh, als ze mee willen doen, als ze mee willen lopen. Ja, nou in principe sluit onze inschrijving 1 november. Dus okay, wij willen ja. eigenlijk alle inschrijvingen 1 november uh, binnen, binnen hebben. hebben ja. Uh, dat heeft natuurlijk ook met onze registratieprocedure te maken. Uh, hè, dus ik zou zeggen, nou ja, schrijf je in. Ja, Als er vragen zijn, stuur even een mailtje naar info.11strandentocht.nl Gewoon 11.11, uh, deze... gewoon 11 strandentocht, ja. 11, ja. gewoon als 11, ja. ja. ja. Al, een cijfer, 11 uh, strandentocht.nl Dus zo kunnen ze zich inschrijven? Nee, als ze informatie willen kunnen ze daar een mailtje naartoe sturen en inschrijven gaat via www.ellertstrandentocht.nl Oké, okay, nou dat is heel makkelijk lijkt mij. Uh, dus dat mensen dat nog willen doen, dat is voor 1 november, dat is uh, dinsdag denk ik hè? Uh, maandag, dinsdag? Woensdag. Woensdag zelfs, kijk eens aan. Ja, dus tot en met woensdag kan men zich inschrijven. Ja, dat is helemaal top zeg. Uh, nou ja, goed 2000 deelnemers ruim. Uh, zeg maar 2100, zou dat, uh, zou dat een succes zijn? Uh, nou ja, wij hebben al gezegd 2000 is al een succes, maar we hebben capaciteit tot uh, 2500. Okay. Dus wij kunnen er nog een paar honderd uh, uh, mee laten lopen. Ja, maar de, de, de, de kans is heel groot dat het volgend jaar weer georganiseerd wordt. Ja, en dan willen we het nog wat groter maken. Nog groter, dan. Dan okay. hebben we nog wat meer plekjes, ja. En ook start in Zandvoort dan, of uh, Finis? Nou ja, na zo'n event komt er altijd een hele goede evaluatie. Ja, ongetwijfeld, ja. Ja. Uh, Maar tot nu toe, uh, ja, wij, wij, gaan, uh, wij, wij hopen de routes zoveel heel mogelijk hetzelfde te kunnen houden. Ja, nou ja, paviljoen Tijn is uh, ervoor geëquipeerd. Het is een prachtig uh, strandpaviljoen, dus ik, ne ja. ik neem aan dat dat geen probleem zal zijn. Uh, nou ja, ik wens jullie heel veel succes, want jij bent zeg maar de organisator ervan, of uh, ben ja, je klopt. Ben jij verbonden aan de Hartstichting of heb, je hebt een eigen evenementenbureau, geloof ik, hè? Ja, klopt, ja. ja. Vanuit de conceptfloor, maar ik ja. ben wel echt, uh, ja, ik zit helemaal ook intern bij de Hartstichting, ook om zo dicht mogelijk bij de bron ja, te zitten. Ja, ja, ja. Uh, nou, en de opbrengst is voor ja. onderzoek naar uh, de behandeling van hart- en vaatzieken, hè? zo kun je het ongeveer noemen, denk ik. Ja, en uh, Nou ja, goed, uh, mensen weten zelf wel hoe ze uh, hart en vaat kunnen voorkomen. Nou, dat is mede door het uh, lopen van die Elfstranden toch, zullen we maar zeggen. Uh, ik wens je daar heel veel uh, succes mee. En uh, ja, we gaan het uh, meemaken. Het zal uh, misschien wel een beetje druk worden in het dorp, maar gezellig. Uh, zo de ja, eerste, eerste, ja. week, eerste weekend van, uh, van uh, november. Ja, voor 12 graden zag ik en een beetje motregen. Dus nou, ik zeg ideaal dan. om die elf stranden te gaan lopen. Ideaal, absoluut ja. Nou, hartstikke bedankt <laughs> uh, Floor. En ik wens je heel veel succes nog verder met de verdere voorbereiding. Dankjewel. Dag. Dag. Dag. Shiny and contoured, the railway was. And I've heard the sound from my cousin's bed, the hiss of the train at the railway. Torsupin Tree, en, uh, ja, een band waar ik eigenlijk nog nooit van gehoord had. Uh, Jelmer tot voor kort ook niet, maar die werd er uh, op geattendeerd. Trains heeft het nummer, heerlijk nummer. Maar een band die al eind jaren tachtig bestond. En, uh... Ja, ze hebben euh, mooie muziek gemaakt moet ik zeggen. Ja. Goed, we gaan uh, naar ons volgende onderwerp. Bij ja. mij is als, het, ik, uh... Uh, als ik je kan verstaan, hè? want ik bedoel, er wordt hier heel erg gekakeld da en mijn ja, oren zijn niet zo ja, goed. Ja, dat hoor je dan op de radio zeg maar, als achtergrond, dat maakt niet uit. Oh. Maar, je me, ik... nee, maar het gaat erom dat ik jou versta, Ja, toch? maar dat gaat er wel. We zitten op twee nu, meter. Nu, nu wel? Ja. ja, dat kun je ook nog opdoen. Dat kan ook nog, we nog een van opdoen, ja. is helemaal goed, gaaf. Oké, okay, we hebben het over uh, Mick Boskamp, bekend van uh, de column in, het, uh, in de Zandvoortse krant. Waarin uh, ze hebben het, terugkerend, het, het terugkerende item, is altijd uh, ja. de verslavingzorg. Uh, en uh, de manier waarop je omgaat met mensen die verslaafd zijn. Ja. Ik, uh, ik las dat er um, één op de 10 mensen in Nederland een verslavingsprobleem heeft, zeg maar. Klopt Ik denk, het, het, het, het zal kloppen. Ja. In die zin dat ze daar een soort van onderzoek naar hebben gedaan. Uh -huh. Het grote probleem in Nederland is alleen. Dat er miljoenen mensen zijn die zich niet realiseren dat ze, dat ze verslaafd zijn. Dus dan gaan ze zich ook niet laten... Ze gaan, ook de, nee. he, ze gaan niet naar de dokter toe, gaan niet naar de huisarts toe. Laat ze niet behandelen. Want verslaving is de enige ziekte die je doet geloven dat je niet ziek bent. Ja, ja. Dus een soort rookgordijn. Uh -huh. Want het, het gaat eigenlijk, de hele wereld draait om jou... En het pak dat je gesloten hebt met het middel dat je neemt. Ja, ja, ja, ja. Daar komt niemand tussen. Nee, weet je? Nee. Want je hebt, je hebt natuurlijk heel veel verschillende vormen van verslaving. Hè? Ja. Uh, alcohol is een bekendste natuurlijk waarschijnlijk ja. wel. En, ja. Uh, ja. dan heb je uh, uh, gokken, medicijnen. Ja. Dat is ook een Het uh, ja. Ja. Uh, Drugs natuurlijk. En, ja. uh, en, en roken is eigenlijk ook een verslaving. Hè? Ja, ja uh, zeker. Dat zijn er ook nog miljoenen zijn, zeg maar die zich niet laten behandelen vaak. Nee, ja, maar dat komt, wat ik nogmaals zeg. Ik, Laat ik, laat ik mezelf nemen. Ja. Als we bij elkaar optellen hoe lang ik verslaafd ben geweest... zonder dat ik wist dat ik verslaafd was... dan komen we op 30 jaar. Meen je dat nou? Ja. Had je niet in de gaten van... Uh, wat nee, ik, ik aan het doen ben nu? Dat is niet helemaal... Nee, want... <laughs> dat is het rare. Door dat middel verander je... en ga je dus ook... dan leef je ook buiten de realiteit. Hè? Ja. Want je ziet jezelf natuurlijk elk weekend... naar de verdommenis gaan. En dan neem je excessie... om ja. lekker op de been te blijven. Dan komt na de excesi, komt een een dip naar beneden. Uh -huh. En hoe ging ik dat bestrijden? Met cocaïne. <laughs> ja. Weet je, dus ik bedoel... Dat maakt het alleen maar, erger, ja. Ja. maar ik dacht, ik, ik wist bij god niet dat ik verslaafd was. Meen je dat nou? Nee, dat meen ik echt. Maar stel, waren er mensen in je omgeving die dat zeiden? Van, nee, want ik ben techniek, natuurlijk... Uh, uh, ik ben het niet, maar... Nee, want je bent natuurlijk ook uh, voor lange tijd, hè, het heel erg uit de hand loopt. En je hebt natuurlijk verschillende gradaties, hè? Ja, natuurlijk. Mensen me die heel erg verslaafd zijn, die, ja. maar die ook verslaafd zijn. Maar het moet wel allebei worden aangepakt. Ja, ja. Omdat het namelijk een progressieve ongeneeslijke, dodelijke ziekte is. Ja, uiteindelijk wel natuurlijk. Nee, ja. niet uiteindelijk, dat is het. Nou, iedereen gaat dood natuurlijk. Maar... Nee, dat snap ik. Maar ik, laat ik laat het zo zeggen. Je wordt niet vrolijk oud. Nee, als je alcoholist bent. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Nee, He? nee, het gaat nee. alleen maar erger. Het wordt alleen maar erger. Ja. Het gaat heel... Ja. Heel geleidelijk en heel voorzichtig. Om je niet uh, ook meteen wakker te schudden. Ja. Ik, ik zie verslaving. Het is voor mij makkelijk. Uh -huh. Want ik zit natuurlijk ook nog steeds in herstel. Ja. Dat is ook zoiets. Ik denk dat... 80% van de wereldbevolking niet weet wat verslaving inhoudt. Uh -huh. Ben jij nog elke dag bang voor een terugval? Eventueel? Nee, nee, ik ben niet bang voor een terugval. Nee, nee. Maar ik doe wel elke dag de acties die ervoor zorgen dat ik niet terugval. Oké, okay, wat doe je voor acties? Nou, ik, bijvoorbeeld ik, de laatste tijd eh, sport ik heel veel. Ja? Ik ben 23 kilo afgevallen. 23 kilo? Ja, Zo. ja, ja ik wacht ik te, ja, tegen de 100. Door, hardlopen en... Uh... Nee, de wandelen. Al wandelen. wandelen ik, ja. Laat ik zo even van landsbreken voor wandelen. Ja, dat mag. We, we wonen in Zandvoort. We hebben het er net over gehad. Dat trouwens 11 nee, top. Ja. ja, dat heb ik niet gehoord. Maar het <laughs> <laughs> is een wandelspecial deze ochtend. Ja, ja, ja, lijkt maar, wel. Maar, maar luister goed. Ik dacht altijd: wandelen is voor oude kerels. Ja. ja dan ben ja. ik zelf een oude kerel? En ik ga wandelen. En ik merk dat mijn conditie zien ook beter wordt. Mm -hmm. En, en dat is met, met hardlopen Is dat heel vervelend, is je kan nog een oh. schoen op maat laten maken. Maar als je op de trottoir uh, klappen maakt met je, met je benen. Ja, dan komen ja. blessures. Ja, en zeker als je zoals ik. Uh, uh, uh, uh, uh, se, uh, zeg maar. hoe oud word ik? 67. Uh -huh. Weet je, dan, dan is slijtage natuurlijk aan de orde. Uiteraard. Yeah. Maar ik merk dat ik soepel ben. Vorige week, moest ik zelf wel heel erg op lachen eigenlijk. Toen ging ik met de bus. Ik had geen zin in de auto, uh -huh. wilde met de bus naar, het, uh, naar ons, ons stationnetje. Ja, ja. En. Uh, ik, het is, het is ongelooflijk. Maar die bus die komt eraan. Veel vroeger dan bedoeld. Yeah. En ik trek een sprintje. Nou, ik... ik, ik, ik, ik, kapot. ik nee, maar, dat is Nee, maar... Eigenlijk een soort superman. Die van zichzelf ontdekt dat ja, ja, ja, ja. weet superkracht heeft. Ja, ja. Ik was totaal niet back af. Ik had gewoon... Ik, ik dacht... Wauw. Dat moet je vaker doen. Niet te vaak, want ik heb blessures. Ja, ja. Maar, maar ik bedoel maar... dat. Wandelen, Tenminste, als je het lang doet. Hè? Ja, dat het het, heeft, het, het heeft geen zin om vijf minuutjes te gaan wandelen. Ik loop dan. Ik woon in de Keizersstraat En dan pak ik het... Uh, duimpieper, uh, uh, pad, ja En dan loop ik naar Bloemendaal. Ja. En dan loop ik via strand terug uh, naar huis. Ja. En via naast de boel, naast de, uh, het circuit is er ook een, een binnenweggetje dat gaat zo naar de hockeyvelden toe. Ja, klopt. Nou, dan loop ik langs en dan loop ik zo terug naar ja, ja. huis. Ja, ik doe het wel met de fiets. Dat vind ik ook al hard er wat. Maar uh, lopen, ja, daar ben je zeker. En ik denk, al oh, na nou, anderhalf uur ben je, ben je klaar. Ja, het, Zoiets, hè? En het is ook wel eens, als ik een week bijvoorbeeld niet lekker ben of <laughs> ik heb het te druk... En ik, ik, ik, ik wandel een week niet. Dan, en ik wandel weer. Dan merk ik dat... dat mijn lichaam er tussen toch een beetje tegen verzet. Ja, Weet ja, je? Ja, ja. Ja, dat is, het, het gaat altijd om de... Weet je, je kan één keer in de week naar de sportschool gaan, of drie keer in de week. Nou, dan denk ik, doe drie keer, want één keer heeft je gezin. Ja, ja. ja, het heeft wel zin, maar je begrijpt wat ik bedoel. Mm -hmm, mm -hmm. hey, uh, Laten we even teruggaan in de tijd. Ja. Want uh, op een gegeven moment ben jij beslagen voor woorden. Ja. Maar dat, het begint ergens. Hè. Ik bedoel, uh, hoe kon dat? Jij werkte bij de Hitkrant en, en, en bij Playtalk. Nou ja, kijk, ik zat, natuurlijk, ik zat natuurlijk in een. Uh, in een uh, ja, ja, je zit natuurlijk in een glamourwereld ja. waarin drugs. En zeker popmuziek popmuziek. Want uh -huh. toen ik in 1976 voor de hitcom begon te werken. Toen, uh, ja... Was het heel normaal? To, nee, nee, het was niet normaal. Maar ik bedoel te zeggen, er waren zoveel sterren... die ik geïnterviewd heb in vijf jaar tijd. Uh -huh. Echt bizar. Yeah. Michael Jackson, Prince, uh, John Travolta... Arnold Schwarzenegger, ja. Debbie Harry van Blondie... Uh -huh. uh, Bill Wyman van de Rolling Stones. Je kan ze gek niet bedenken yeah. of ik heb, uh, ik heb ze geïnterviewd. Maar dan merk je wel dat daar zeker bij de wat, wat, ja, moet ik zeggen niet de groepen maar de, de, wat, de wat meer rockgerichte groepen, mm -hmm. ja dat daar gebruik natuurlijk uh, volkomen logisch ja, was ja. nou ja, je kon er oud mee worden, ja. je ziet dan de jongens ja. van de Rolling Stones, die, ja. uh, of de mannen, zeg maar, die ja. uh, boven ja. de 80 ja. nu zijn ja. Ja. Maar, maar, ja. Maar, maar ik heb nog geen antwoord op je vraag nee. nee, nee, nee. It, dus, dus, dus, dus laat ik dat nu even, even, even, even duidelijk maken ik heb van dit kant gewerkt vijf jaar fantastisch, ik bedoel dan ben je twintig jaar ja, je, je zit er amper een proefperiode en je moet ja. Michael Jackson al interviewen. Dat is natuurlijk krankzinnig. Ja. Ja. Weet je Dat doet wel wat met je. Uh -huh, we, tuurlijk, tuurlijk. Da, da, zo begint het. Ik, ik kom ook uit een... Uit een zeg maar, ja, dat, dat klinkt heel erg hard, maar zo bedoel ik het niet. Maar waar de, de rolverdeling tussen, tussen ouders, grootouders en kinderen uh -huh. niet, niet klopt. Nee. Dat heet een dysfunctionele familie. Mm -hmm. En dysfunctionele families... ongeveer, maar ik denk... 80% uit dysfunctionele families... zijn verslavingsgevoelig. Ja, ja, want jij, jij omdat, komt omdat, uit een... artistieke familie? Nee, je, ik kom uit een artistieke familie. Mijn vader was ja, uh, Hans, Boskamp, uh, Hans Boskamp, voetballer en acteur. En, uh, ja, en, ja. en uh, schuimspecieer. Ja, ja, <laughs> schuim nou, <ja>, <laughs> nou, dat is niet allemaal waar, maar... Hij, ik bedoel, hij had in elk stadje anders. ander schatje. Gebruikt hij ook drugs of niet? Nou, ik zal je wat zeggen... Ik heb daar later natuurlijk, uh, toen ik zelf heel erg met die verslaving bezig was, mm -hmm. althans met het herstellen ervan... heb ik uh, dat een beetje onderzocht. En mijn vader, die, die behoorde tot het gilde in de jaren 76 van gezellige drinkers. Ja, ja, ja. Maar dat waren gewoon alcoholisten. Ja. Ik bedoel, Rijk de Gooier, zwaar alcoholist. Ja, ja. Ik bedoel, je kan ze opnoemen en, en, en ze hielden wel van de neut. Mm -hmm, weet je. Mm -hmm. En dan was het altijd gezellig. Maar onder die gezelligheid staat toch, een toch ook wel wat, wat, wat, wat ja, verdriet en zo. Ja, ja, En, ja, ja. en, en twee dingen. Dus ik was, ik was bijzonder verdrietig dat mijn vader en mijn moeder uit elkaar gingen. Uh, uh, ik had een keer iets meegemaakt met mijn vader in 1966. Uh -huh. Een nieuwe album van de Beatles kwam uit. Dat uh -huh. kocht hij voor me. Ik zag hem eens in de zoveel tijd in het weekend. En die dag was ik uh, beemoedig. ja. Dat merkte hij aan. Want ik was alweer, was alweer bezig met het moment dat hij weer wegging. Terwijl ik hem miste. En dat moet hij hebben gezien. Op de een of andere manier. Want daarna heb ik hem tien jaar niet meer gezien. Zo. Dus ik nam mezelf, ik nam mezelf kwalijk mm -hmm. dat dat gebeurde. Mm. Nou. Maar dat is nog niet direct de reden om naar het druk te nou, gaan. Nou, nee, nee. Maar, ja. maar ik ben er bijna. Ja, oké. Okay. Dit parkeer ik even. Ja. Dan ga je van dit kant werken. Dan word je, word, bedoel je, je krijgt too much aandacht voor iemand van mijn leeftijd. Mm -hmm. Ik heb geboxt met Iggy Pop. Daar is een fotoserie van gemaakt. Oh, ja? De Klaude van Heijen. Ja, echt ja, serieus. En ik heb even avonturen beleefd. Dat wil je niet weten. Maar het punt is, uh, het is veel. Ja. En dan ga je voor Playboy werken. Nou, dan gebeurt het volgende. Je komt eigenlijk met een bizarre... Ja, met een mazzeltje binnen. Uh, Jan Heefskerk... Uh, die werd helemaal gek van me... De hoofdredacteur dat ik er steeds langskwam. Senior hè? Senior, ja. Een junior heeft het overgenomen later, mm -hmm, maar toen, toen ben ik weggegaan. Uh, uh, uh, uh, ik, ik zei tegen een senior... Ik ga niet meer weg voordat je, voordat je me hebt aangenomen. En ik werkte bij Muziek Express toen. Uh -huh. In hetzelfde gebouw bij oh. de VNU in Schalkwijk. Wat nu wordt uh, yeah. afgebroken. Ja, ik, ik reed er laatst, er laatst langs. En toen, ik, ik moest echt een tranen mogen... <laughs> Ja. Dat heb ik zo'n mooie tijd gehad. Ja, geloof ik. Bizar. Ja. Ja. Maar wat ik wou zeggen. Uh, ik, ik kwam daar en Jan Heemskerk was bars van, uh, van aandacht, de publiciteit. Mm -hmm. Ik daarentegen. Ik daarentegen. Uh, uh, uh, ja, ik, ik hou ervan. Ja, tuurlijk. Hè? Ik vond het, uh, vond het geweldig. Ja. Dus Jan zag dat en hij zei: Jij hebt met je popachtergrond en alle, je kent ja. alle bekende Nederlanders en je ouders, artiesten. Als jij nou gewoon. Voor ons het woord doet ook als redacteur. Ja. Dus tv-programma's wat dan ook. Dat deed hij zelf ook hoor. Maar, uh -huh. maar andere dingen werden vaak naar mij overgeheld. Daar had hij geen zin in. Hij zei, blijf ik een beetje achter de schermen de hoofdredacteur. Dan word jij, Mr. Playboy. Ja. Nou, dat is gebeurd. Alleen ik was dat niet echt. Nee, nee, nee. nee ik speelde nee, het nee, heel goed. Nee, nee. En er zit ook in die. bedoel, een mens bestaat natuurlijk altijd uit meerdere lagen. En er zal een laag zijn die, uh, die, die, die, die glamorous is en, en, en, en voor niemand voor niks, voor niks niet bang. Ja. Hè? Ja. En, en, en vrouwen bij de fleten en noem maar op. Ja, ik heb veel vriendinnen gehad. En ja. ben ik getrouwd geweest. Ik ben nog steeds single. Nu op dit moment nog steeds. Kijk, weet je, dat soort dingen gebeuren ja, in je leven. Uiteraard, uiteraard. Maar ik was niet zo'n playboy. Nee, nee. Maar ik moest het wel spelen. Mm -hmm. nou, ik moest dan voor grote, grote groepen mensen praten. Ook voor bijvoorbeeld alle adverteerders. Ja, ja, ja. En dat vond ik eng. Ja. Dat vond ik zwaar eng. Dus dat uh, yeah. als, als ik in die tijd, dat deed ik dan wel eens. Ik was toch niet helemaal hoekt. Maar als ik een snuifje cocaïne nam, dan ja, ik een stuk je beter mensen. een stuk beter, ja. ja tijdelijk, ja. hè? Ja. Want dan wil je weer. Nee, dat is, dat is zo. Ja. Dat denk ik ja. van nou, kan wel iets Maar dus, uh, ja. dus, dus, dus er waren een paar dingen. En dan word je hmm. ook nog. Dan raak je gek op dansmuziek. Ja. Elektronische dansmuziek heeft gewoon een pak gesloten met hmm. ecstasy, met zeg maar. Ja. Ja. En dat. dat, dat ja. ja, uitgaan is drugs. Hey, ik wil nog even ja. uh, naar. Wat je nu aan het doen bent. Want je bent nog steeds bezig hè, met mensen die uh, verslaafd zijn, zeg maar. Ja. Om, om ze weer op het ja. rechte pad te krijgen. Ja, maar dat is, dat is liefdewerk en oud papier. Ja. Dat is mijn vrijwilligerswerk. Wat, wat ik me afvraag. Als, als zeg maar iedereen die nu verslaafd is in Nederland dus je ja. als opeens naar de verslavingszorg gaat. Ja. Ja, dat, dat, dat is gewoon niet te betalen. Nee, en, dat is niet en, te doen. Nee. Niet te doen. Nee. Maar hoe, hoe denk jij dat dat zo ja, het, gaat, het gaat ook wel geleidelijk. Het zijn allemaal kleine dingetjes. Je weet het. Het zijn allemaal. Het zijn allemaal de kleine dingetjes bij elkaar opgeteld. die een groot ongeluk. Hmm. maar ook een groot geluk kunnen veroorzaken. Ja. ja. En als je eerst begint, dan doe je het goed. En ik ben, moet heel eerlijk zeggen. Ik bedoel, ik vind deze gemeente prima verder. Mm -hmm. Althans, zeg maar, wat, wat er in het raadhuis zit. Ja. Dat zijn allemaal prima mensen. Maar, maar... Ik heb een aantal maanden geleden heb ik een lezing gegeven. Een opdracht van, van de gemeente. Mm -hmm. Aan uh, mensen van de scholen, directeurs van scholen, politie, belanghebbenden. En ik heb daar een lezing gegeven, of een, lezing, een, een, stek, een tekst gedaan. over wat verslaving is. Ja. Ze Zaten ze echt met openmonden te kijken ja. naar ja, me. En, en ze waren van plan om iets te gaan doen. En mm -hmm. daar zou ik ook in betrokken worden. Maar ik heb heel lang niets van, van ze gehoord. Dat, is jammer, dat vind ja. ik jammer. Want dat IJslandse model dat ze wel ja. nastreven. Dus, dus ja. zoveel mogelijk de jeugd in actie krijgen. Ja. Maar niet de actie naar de dealer. Maar sporten. Ja. Dat, weet je, want... Die jeugd die hangt en die zit in hun hoofd. Mm. En als je in je hoofd zit, dan brengt je hoofdje nooit mm. daar waar je wil zijn. Ja. Het gaat altijd de negatieve kant op. Ja, want als we het over Zalvoort hebben, uh, ja. die GGD-cijfers die uh, een half jaar geleden naar ja. buiten kwamen, die ja. waren verontrustend. Hè? Zwaar, Veel ja. alcoholgebruik, ja. drugsgebruik. Ja. Dat is. Uh, de, de, de Stanford, uh, ja, ik weet niet. Uh, ik heb zelf een, jonge, een jong kind. Maar. Ja, ik ben blij dat ze daar niet gevoelig voor is. Want je moet er gevoelig voor zijn ook. Hè? Tuurlijk. Kijk, laat ik het zo zeggen. Ik zeg altijd maar. Ik ben allergisch voor alcohol. Ja. Ik ben allergisch voor kook. Dat uh -huh. is het. Ja? ja? Ja. Maar uh, wordt het te, te makkelijk. Uh, uh, zeg maar. Uh, dat je het te makkelijk kan krijgen? Of? Ja, maar daar, dat is. Weet, weet je waarom dat een. Oeverloze discussie wordt, en dan word ik weer kwaad als ik over begin niet doen. Is, is dat de overheid geld verdient aan slaafde mensen? Ja, ja. Overheid is, uh, is uh, die, ja. die die, die verdient er geld aan. Ja. Alcohol, de, de slijters waren open tijdens uh -huh. corona, ja. en de sportscholen waren dicht. Uh -huh. En dat komt omdat het geld oplevert voor de staat. Ja, dat is daarom geloof idea. ik tot, ja. ook helemaal niet in legaliseren van drugs. Uh -huh. Wordt het alleen nog maar erger. Kijk naar alcohol. Ja. Dat kan je overal krijgen. Nou is het minder geworden, alcoholisme, ja. meer geworden. Oh, je pakt alleen de criminaliteit waarschijnlijk wel aan. Hè? Ja, maar ja, oké. Okay, ja. Maar dat vind ik, dat vind ik een, een bijproduct. Een ja, dat klinkt ja, misschien... Ja, ja. Nee, maar dan heb ik het niet over de grote criminaliteit van, van, van, van zeg maar, uh, Colombia hier naartoe. Uh -huh. uh -huh. Maar dan heb ik het over de kleine dealers ja, en zo. Ja, ja, ja, ja, dat is een ja, bijproduct. Ja. Ja. Veel belangrijker is dat je gewoon mensen ervan doet doordringen dat verslaafd zijn... Het is niet het einde van de wereld, nee. maar je moet je hele leven eraan werken ja, ja, om, om, ja, ja. om clean te blijven ja. en je hebt er ook nooit op gevraagd. Nee. Hmm. Maar uh, als, jij, als jij nou uh, minister van Verslavingszorg zou zijn, wat ja. zou je het eerst doen? Nou, dat, dat, ik, ik, ik zal bij deze, zal ik je vertellen dat ik uh, al in de running ben voor deze N ja, titel. Ja, dat begrijp ik. Ja, bij de nieuwe Ja, Want, de ja nieuwe ik, bedoel, ik, ik ik denk dat ik niet met Pieter zich samen wil werken. Nee, dat niet. Hoewel nee, nee. ik wel een hele goede vent vind. Volgens mij gebruikt hij niks, hoor. Nee, hij nee, gebruikt <laughs> allemaal niks. <nee. laughs> dus, maar goed, het uh, uh, uh, is, is, is een moeilijk verhaal eigenlijk. Hè, het dat, is een heel om dat moeilijk verhaal. Om het aan te pakken, zeg maar. Nou ja, het, het is, het is heel moeilijk uit te leggen aan mensen... wat de dynamiek ervan ja, is. Ja, ja, ja. Ik bedoel dat je gewoon... dat je elke keer... weer hetzelfde doet... Ja. en denkt dat het anders wordt. Ja, ja, ja, ja. Dat is eigenlijk de definitie van kankse mm -hmm. Ja, bijna wel. Ja. Ja, ja. En, en wat ze zeggen... in herstel ook vaak... Van, uh, uh, uh, als je doet wat je altijd deed... Dan verandert er geen reet. Nee, zo is het. Dat ja. is wat het is. Nou goed, uh, Mick, uh, we gaan er een eind aan brengen. Dus, uh, we kunnen blijven Ja, dat begrijp ik. We kunnen misschien ooit eens een keer een programma maken met een, een uur lang of zo. Dus we we ik, kunnen er over toch blijven Nee, Maar praten. ik, ik zit je te plagen. Ik vind het niet erg goed. Nee, nee, nou ja, goed. Je mag mij plagen hoor. Maar uh, we, lezen, ja. we lezen het verder ook in jouw uh, uh, goede columns in uh, Dankjewel. En, uh, de Zomerse Krant. Dank je wel. En hartelijk bedankt voor dit gesprek. En ik wens jou een enorm leuk uh, gezellig weekend. Jij ook? Zonder drank en zonder drugs. En het leven is okay. echt veel leuker dan hier. <laughs> nou, ja, okay.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 That way Uh, heerlijke muziek van het uh, laatste was van Troy Sivan en daarvoor horen we de persmoot en tegenover ons uh, tegenover mij eigenlijk, want ik presenteer alleen helaas uh, zit Jolanda uh, uh, en Indy, welkom Jolanda uh, en Indy en zij gaan in de Kerkstraat een heel apart uh, winkel openen komende week, 1 november hè, geloof ik, dat ja, gebeuren Ja, dankjewel Hans voor de en, Ja, dat wordt de Doggy Beach House Klopt, ja Vertel wat, ja. wat is dat? Ja, heel nieuw concept. Ja. Um, ja. Het is eigenlijk het is geen, geen um, dierenzaak zoals je het normaal ziet. Nee. Uh, het is alleen maar voor honden. We hebben alleen maar gekke dingen. Zoals uh, handen, hamburgers, uh, wijn, bier. Ja, we hebben hier wat uh, voor ons ja. liggen. Ja. ja, ik zie hier uh, de, de snuffel uh, uh, bier, dog bier. No, 0% met een uh, kippensmaak. Ja, dat is maar. de kippensmaak. En we hebben ook origineel. Dus er zijn twee uh, verschillende smaken hebben we daarvan. Dus dat was super grappig natuurlijk. Hè? Ja, dit, ja. dit was natuurlijk wel in de handel verkrijgbaar, hoor, natuurlijk, hè, neem ik aan. Ja, oh, zeker. Dat, wel. Ja, ja, ja. dat zijn gewoon leveranciers ja. die, wij, die wij hebben. En waar gaan jullie beginnen? In de Kerkstraat 27, ja, 20, als ik het uit mijn hoofd zit? Klopt. Uh, ja. Het is geen uh, uh, goedkope straat om te beginnen, toch? wel? Nee, nee, nee, zeker niet. Maar nee. hebben jullie een speciale uh, afspraak gemaakt wat dat betreft? Nee, um, wij zijn in contact gekomen natuurlijk met uh, Dennis van Erfgoors. Kerkstraat moet uh, natuurlijk uh, ja, blijven leven ja, binnen Zandvoort. Absoluut. Dat is een belangrijke straat. Ja. Uh, het is ook goed om daar uh, ja, meer bezoekers te trekken. Ja. Dat, dat komt nu al, hè, door het formule ja. 1 zie je al dat de bezoekersaantal in Zandvoort groeit. Absoluut. En wil je je onderscheidend uh, maken, dan zul je ook niet alleen de kledingzaken en de schoenenzaken moeten en hebben, waar? maar iets neer moeten zetten wat fun shopping is. Ja, ja. En ik denk dat wij uh, ja, iets gaan openen wat echt fun is. Er zijn veel uh, mensen met uh, echt ja met honden. en uh, Wij gaan ons onderscheidend maken uh, daarin. Ja, geweldig. Ja. Je hebt de bad eentje al in de Kerkstraat. En uh, nu de, voor de honden. Ja, klopt. Uh, er zijn heel veel honden. Hè? Want er zijn, dus, geloof ik, in Nederland iets van 1,7 miljoen. Heb ik ergens gelezen. Het zijn er heel veel. Sinds corona ook weer gestegen. Ja. Hè? Van anderhalf naar 1,7 miljoen. Dus dat, dat, dat, dat zijn veel hondenbezitters inderdaad. Ja. Uh, maar toch, zeg uh, maar, 60, 70 procent. Dat heeft eigenlijk in jullie winkel niks te zoeken. Klopt dat of niet? Als je geen hond hebt. Of is het toch leuk om langs te komen? Het is natuurlijk altijd even leuk ja, om langs te komen. Maar um, nee, het is echt puur alleen voor honden. We, uh, we hebben geen uh, consumptie voor, voor uh, baasjes, om het zo uh -huh. te zeggen. Nog niet. Het kan natuurlijk altijd in de toekomst. Ja. Maar uh, op dit moment focussen we echt alleen op honden. Ja. ja. En Hans, we hebben natuurlijk ook de leuke speeltjes. Hè? Dus de leuke ja, dat nootjes. Ik, hè? Hier, ik heb uh, wat meegenomen. Ik zie hier een racewagentje. Ja, en race daar kunnen ze mee spelen. En, uh, de nou leuke ja, gadgets. Dus, dus in de Klaas letter, hè? is er ook voor uh, honden. Ja. Hartstikke leuk. En wat hebben we daar nog? Uh, even kijken. Er is helaas geen... Ja, popcorn. Uh, oh, popcorn. Kijk eens uh, daar. Ja, ja, we hebben ja. Een, ja. een Leuk honderdbar. voor de Duitse klanten natuurlijk. Ja. Geweldig. De en, en, en de hondenhamburger. Ja, nou ja, het is ongelooflijk wat er allemaal ligt. Want er zijn ook een hoop Duitsers met honden. Hè? Die komen niet vaak uh, naar Stamper met hun honden hoewel, misschien ook wel, hè? Ik weet niet. Uh, ja? du Duitsland is naar Rusland zeg maar, uh, het land met de meeste honden. Ja, klopt. Ja, aan? dat klopt. Daarvoor hebben wij ook het merk Trixie bij ons uh, mm -hmm. binnen de zaak, want uh, ja, de Duitse gasten die, die kennen Trixie. Trixie, Wie is dus Trixie? Trixie? is het leverancier, de hondenmerk in oh, Duitsland. Die oh, die is dus, daar bekend. Uh, als je nou ook naar die Hamburg hier kijkt, oh, dan komt ja. het van Trixie. Ja. Dus uh, wij zijn samen met Trixie hebben wij alle snacks uh, bij ons uh, te verkrijgen. Uh, uh. Ja. Ja, 9 miljoen honden in Duitsland. is wat. In Rusland ja. uh, 16,4. Ik heb het allemaal opgezocht. Okay. Dat behoorde niet tot mijn uh, standaard. Uh, ja. uh, dat ik het allemaal weet. Maar. Uh, nou ja, uh, de, de uh, 27, waar. Uh, uh, zon en strand samenkomen, staat hier. Ja. Voor het kwispelend plezier. Waar vrolijke snuiten samenkomen met zonderige pootjes. Ja. <laughs> Ma Maak van elke dag een hondenfeest. Ja, dat is eigenlijk de bedoeling, hè? Om. Uh, ja, uh, die klopt. honden een beetje te verwennen, zeg maar. Ja, zeker. En ja. Uh, nou ja, mensen kunnen zwinters natuurlijk met een hond op het strand. Hè? Vanaf 1 oktober of zo, weet ik wel zoiets. Ja, ja, ja, klopt. Uh, dat is ook belangrijk, want er uh, ja, komen toch wel op, op mensen toch ook uh, een paar uurtjes lekker wandelen op ja. het strand. Natuurlijk met een met met viervoeter. Um, dat is een belangrijke uh, aanvulling weer op de zomer, zeg maar. Hè? Ja, zeker. We hebben nu voor de winter hebben we bijvoorbeeld producten als um, frisbees die je gewoon makkelijk schoon kan maken. Ja. Weet je, dan zit er toch smodder aan. En, um, ja. Het is gewoon niet fijn als je met een touwtje rondloopt of een balletje. Mm -hmm. Dus we hebben bijvoorbeeld ook strandvriendelijke speeltjes voor hondjes. Uh, regenjassen hebben we ook binnen gekregen. Oké, okay, wat goed. Uh, ja, dus uh, we focussen ons nu een beetje op de winter natuurlijk. Ja. Uh, maar ja, straks dan hebben we weer al hele andere producten. Dus het, uh, het maar ook uh, je bijvoorbeeld ook hondenriemen en en en, en, esjes en zo over die honden? Ja, we hebben één collectie van uh, Dogs with a Mission. Uh -huh. uh, ja, die, die maken gewoon super aparte bandjes. Ja. Uh, en daar komen af en toe weer nieuwe collecties binnen. Dus die hebben we nu ook liggen. Okay. Um, maar er is bijvoorbeeld geen uh, zakken met brokken. Oh, dat niet. Nee, geen hondenvoer of zo. Nee, nee, nee. Nee, uh, nee. nee echt alleen snacks. Dat zijn um, echte gadgets die ja. voor, de, voor, de, voor de honden. Precies. Wat voor honden heb je zelf trouwens? Want ik zag ja. een heel, heel klein hondje ergens. Uh... Ja, klopt. Dat zijn uh, de mascottes van uh, okay. de Bieshuis. Ja. ja, helaas nee, uh, hebben we er geen beelden van. Maar uh, een heel, ja, heel lief Klein beestje, wat, wat... Ja, ze staan genoeg op, uh, op Instagram, hoor. Dus oh, oké. Okay. Op Instagram je zien, dan, uh, is te zien, okay. Dan kun je natuurlijk uh -huh. kijken op Instagram. Nee, dit is uh, Lucky, dat is een witte Malteser. Ja. Uh, dat is ook echt het logo. Uh -huh. En dan heb ik hier nog een uh, puppy van 9 weken Ja, wat leuk. Wat, dat wat, is Marley. Wat voor merk is dat? Het <laughs> uh, mag geen merk zijn, hè? Sorry. <laughs> uh, het ras is rug? een uh, Jake Russeltje. Uh, Jack hey? Russeltje. Een Jack Russeltje? Ja. wat een lief beestje, zeg een Heel ja. kleintje, Hij ah, kijkt ja. me aan met die grote oogjes. Ja, leuk, hoor. Ja. Hey, wat gaan jullie doen met de opening? Uh, 1 november? Is dat iets speciaals? Nog? Wij gaan om 12 uur open. Ja. Um, en dan zullen wij uh, natuurlijk onze gasten ontvangen. Ja. Um, ja, nou ja, we hebben een aantal versieringen natuurlijk om mensen ja. te verwelkomen. Uh -huh. En wij hebben een hond rondlopen uh, door de kerkstraat uh, in oh. het Skottenpak. Ja? Oh, wat leuk. En ja. uh, die zal de mensen uh, bij ons naar binnen halen. Ja, ja. Maar straks zijn er opeens uh, 40, 50 honden binnen. Dan wordt het een rij, Hans. Ja, dan wordt het een rij. Maar ook op, op, op geblaf, allemaal. Nee? <laughs> ja, ook dat. <laughs> maar dan kunnen we wel tegennemen. Dat gaat goed komen. Ja, Hoewel deze hondjes zijn lekker rustig. Ja, zijn, toch? Ja, ja. <laughs> ja, nee, deze zijn lekker rustig. En, nou, dit is een oudje. Hè. En Marley die was net al eventjes lekker ja, okay. aan het spelen, maar ze ja. is rustig. Nou, helemaal top. Hartstikke leuk dat jullie even langs willen komen. En uh, ik wens jullie heel veel succes met, met de wereld. Met, met de... Het is spannend hè, om dat te beginnen, neem ik aan. Want je wil ook uh, de wereld gaan veroveren. Zo ver is het nog niet, maar we nee. beginnen in het is lang voor. Dat is een allerleukste. Ja, dit... Hans is al even belangrijk. Het hondeneisje die gaan wij Natuurlijk ook uitgegeven ja? in samenwerking met Sanremo. Hè? Ja? Oh, ja, ja. Leuk, leuk, ja. uh, Anne van Sanremo is druk mee bezig. Ach, en, leuk. Uh, Bark en Brug, die gaan we op de markt brengen. Ja. Het hondenijsje, uh, ja. wat we verkrijgen is nou, bij ons top. in de shop. Hartstikke ja? leuk! Ja, dat zijn leuke ja. dingen natuurlijk. Ja. Nou, nogmaals, heel veel succes! Dankjewel. En houden uh, Kerkstraat uh, hoog. Dat ja. gaan hè? we zeker doen. Dus hey, bedankt doen. en een heel fijn weekend en uh, veel succes met Super. de opening. Uh, Dankjewel. Uh, Dankjewel. Welkom allemaal. Woensdag. Ik heb geen hond, maar misschien kom ik wel even Je weet het niet. Ja, Oké, okay, hartstikke bedankt. En we gaan nog even met uh, muziek eruit. Up open, neath the sunny sky, lingering on. Dreamily in an evening of July. Children three, nestle near, eager eye. Willing ear, plays the simple till the Long is spelled the sunny sky, echoes fate, memories die. I've slain your life Don't wanna see you later